Ja, goedenacht luisteraars en welkom bij Dit is de Nacht van 8 januari 2013. Jawel, 2013 alweer. Ik moet er nog een klein beetje aan wennen. Het komt misschien een beetje omdat ik de jaarwisseling uh, half ziek ben doorgekomen. Ik zou hier eigenlijk vorige week hebben gezeten om uh, samen met u het nieuwe jaar in te luiden. Maar collega en naamgenoot Maarten Dallinga nam, het voor, mij, nam voor mij de onheurs waar. En uh, verdienstelijk heb ik begrepen. En nu stond collega Renze voor vannacht in de startblokken, maar je raadt het al, nu heeft het griepvirus hem te pakken. En dus heb ik de eer om deze nacht in jullie gezelschap te verkeren. En vannacht gaan we met elkaar verhalen uitwisselen over boeken. Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Mama, hallo van de Als jij dan zoveel van je moeder houdt, ja, geef het dan een boek voor Moederdag. Een boek. Want van boeken krijg je nooit genoeg. Ja, boeken dus. Wim ten Schippers, die uh, mooie reclames. Boeken, boeken, boeken. Koop je nog wel eens een boek? En is dat dan een uh, boek of een e book een elektronisch boek? Kom je sowieso nog wel eens in de boekhandel? Of koop je je boeken via, liever via de webshop? En uh, welke boeken heb je zo al gekocht en heb, heb je al geraakt? Dan moeten wij echt allemaal lezen. Daarover straks meer, maar eerst muziek. Hier zijn Simon en Garfunkel. time. My Little Town. Simon en Garfunkel waren dat alweer uit 1975. Op naar de boekhandel, want die heeft het moeilijk. Met name webshops, zoals uh, nou ja, noemen we een, een bol.com. Dat soort webshops hebben de boekwinkels in het nauw gedreven. Toch kocht investeerder Paul Dumas vorig jaar de boekhandels van de slechte en van Selectis. Wat zijn zijn plannen met de boekwinkels en hoe brengt hij weer leven in de brouwerij? Hij vertelt het in ditste dag aan Thijs van der Brink en Elsbeth Rutteke. Het zijn zware tijden voor boekhandel Selectis. Triest. Selectis is een, een boekhandel waar ik graag kom. Ik ben ervan geschrokken, want ik hou erg van deze boekhandel. Ja, mijn gedachten waren, zo'n boekhandel kan nooit kapot. Die heeft zoveel te bieden voor elk wat wils. Als je praat over een crisis, dan wordt de crisis hoe langer uh, groter. Je moet een tandje bijsteken uh, en gaan. En, en initiatieven nemen en uh, gewoon ja, werken. Paul Dumas, u kocht vorig jaar de noodlijnen boekhandelketen de boekhandelketens Lexus en de Slecht. U bent voor 60% eigenaar. Waarom deed u dat? Houdt u zo van boeken? Uh, ja, ik hou ook wel van boeken. Ik lees ook wel boeken. U houdt ook wel van boeken. Ook waar wel van waar boeken. houdt u nog meer van? Ja, van, van, van zeilen, bergbeklimmen, Eten. van mijn vrouw <laughs> en mijn kinderen. Ja. Uh, dus dat is genoeg om van te houden. Uh, ja, we kochten het eigenlijk om... Ja, onze, onze investeringsmaatschappij is eigenlijk gespecialiseerd in bedrijven met een probleem. En dat was natuurlijk in de, in de boekhandel was dat nogal zichtbaar. Ja. Uh, zowel bij de slechte als bij selecties. En uh, op basis van, uh, van zeg maar, uh, ja, goede voorbereiding, goede studie... en het kijken wat je ermee zou kunnen, hebben we uiteindelijk besloten... in de april om uh, de beide boekhandels te ja. kopen. Maar u bent van investeringsmaatschappijen, de investeringsmaatschappij, dan denk ik altijd... dat zal ongetwijfeld een cliché zijn. Oh ja, dat zijn van die maatschappijen die gaan even een bedrijf opkopen... die trekken al het geld eruit en vervolgens gaan ze met vette winst weer weg. Is dat nou, dus al, ongeveer weinig, de bedoeling? <laughs> er zit weinig geld in, hoor. Dat zou je wel willen. Daar houdt hij van. Selectus was failliet, daar zat eigenlijk geen geld meer in. Mm. Uh, en, uh, ook uh, de reserves van, uh, van de slechte waren en niet een negatief eigen vermogen. Dus als dat de bedoeling zou zijn geweest... dan hadden we andere keuzes moeten nou, maken. Nou, dan had u niet in de boeken nee. moeten gaan. Nee. Hoe komt het dat het zo slecht gaat met die branche? Of zo slecht ging? Of? Ja, dat is eigenlijk een mix. Uh, misschien is, uh, dat scheelt iets van selecties... Als, uh, in vergelijking met de slechte. Selecties, uh, denk ik, uh, ook ten onder gegaan... aan een veel te grote overhead. Een hoofdkantoor met 80 mensen die werkt in Houten. Voor slechts, uh, zeg ik even, 15 boekwinkels. Dat is eigenlijk de grote overhead... Ja. Uh, de omzetten die terugliepen. En eigenlijk uh, kom je dan een heel snel zakje door het break-even-punt heen... vanwege je kosten. Mm -hmm. En ook te weinig innovatie. Gewoon blijven zitten. Hè. Lange tijd hebben die boekenhandels tot 2008 nog heel goed geld verdiend. En dan blijf je maar zitten in dat oude verdienmodel... en dat oude businessmodel. En dat is, en, ik verkoop een boek en daar verdien ja, ik geld aan. Maar dat ja, klinkt wel logisch, toch, voor een boekwinkel? Ja, ja, dat is ook wel logisch. Alleen, als je goed gaat kijken naar consumenten in Nederland... Uh, wijzigt natuurlijk wel het aankoopgedrag... Hoe je je oriënteert op een aankoop, uh, dat doe je op internet, hè. je kunt vergelijken daar. En dus het hele uh, uh, oriëntatiegedrag uh, van consumenten en ook het aankoopgedrag is natuurlijk gewijzigd. Zeker ook nadat zeg maar, internet in staat was om een logistiek ook sneller product uh, aan de deur te krijgen. Dus Bol.com. Ja, Bol.com is een van de spelers, een grote speler denk ik in Nederland op het ja. gebied van boeken, maar ook andere artikelen. Maar uh, dat is met name is dat een hele stevige concurrent geworden. Hm. En wat maakt dan dat u zegt, ik zie daar brood in? Uh, nou, ten eerste door de combinatie te maken van selectie en de slechte. Maar dat vind, vinden heel veel mensen juist een hele onlogische combinatie. Ja, Waarom ja. vindt u die logisch? Nou, die, nou ja, wat ik vind is denk ik niet zo belangrijk. Ja, ja, ja, maar nou, we nou, u steekt er geld in. Ja. Jawel. Ja. Ja. <laughs> maar ja, we vinden er uiteindelijk van, maar we hebben heel goed gekeken. En zeg maar, de combinatie van zeg maar, gebruikte boeken, antiquariaat voordeelboeken, Rams en nieuwboeken. Dat zie je eigenlijk all over the place. Dat zie je in Engeland, Amerika. Je ziet het op internet ook. Hè, Amazon, doet het ook. Amazon doet het ook. Ja. Dan zie je die scheiding niet. Bedoel dan zie je dan. die scheiding niet. En, uh, die, die, uh, wij willen veel meer redeneren vanuit de interessegebieden van klanten. En of die dan zeg maar, een gebruikboek koopt. Of een boek wat niet meer uitgegeven wordt. Hè, bij de slechte. Of hij koopt een nieuw boek. Het gaat om het vervullen van de wens van, de, van die klant. En die kan van verschillende kanten komen. Hm. Dus die zijn niet zozeer ge, uh, gebaseerd op wat voor soort boek het is. nieuw of een gebruikboek. Maar veel meer gaat het over de interesse van de klant. En als je die goed begrijpt, dan gaat het in de retail ook beter. Ja, ja. Als je klanten ja, maar dan nog, waarom denkt u dan dat het wel kan? Denkt u dan nou gewoon, ze zitten er met 80 man over het... ik haal de 40 weg en dan is het wel rendabel? Nou, ja, dat is een van, de, een van de factoren natuurlijk. Toen Selectus in problemen kwam is, dat, is de holding... de houtzaammaatschappij ook vier gegaan. Toen kwamen 80 mensen op straat. Wij hebben het overgenomen en we, draa we draaien nu zeg maar, het bedrijf... aan de overheadkant met zes mensen. Succes. Dus dat scheelt <laughs> wel iets. We hebben ja, wat wat we hebben we die 80 mensen zitten doen dan? Ja, dat weet ik niet precies. Uh, het, het heeft ook te maken met een ander besturingsmodel. Wij geloven heel erg dat als je in de retail succesvol moet zijn, wil zijn, dat je ook succesvol moet zijn in de lokale markt. Er worden in Almere andere boeken verkocht dan in het centrum van Amsterdam. En veel meer kinderboeken en spanning zie je verkocht worden in Almere. Terwijl er zeg maar veel meer literatuur en buitenlandstalen worden verkocht in Amsterdam. Dus wij vinden ook dat onze winkels de local hero moeten zijn. Heel veel aansluiting moeten vinden bij die lokale markten. En dat het niet gaat om het verzinnen van één centraal concept. Wel een hele sterke rompformule. Maar dat daarna zeg maar, die winkels zeg maar, in charge moeten komen... van hun commerciële uh, slagvaardigheid. Ja, maar dan zegt, een paar... ja. redeneert u nog wel vanuit winkels. Ja. Terwijl u net ook al zei... van ja wij, de consument gaat veel meer via internet ook al dingen doen. Ja. Wat gaat u op dat gebied dan aanbieden? Nou In eerste instantie, als u vraagt... waar bestaat de reddingsoperatie uit? Dat is is natuurlijk uh, uh, het saneren van kosten. Wij voegen winkels samen. Dus we zitten in de grote stedelijk, stedelijke gebieden zitten wij allemaal... met een selectiesvestiging en een de slechte vestiging. Mm -hmm. Allemaal op AE-locaties, heel duur. Dus die voegen wij samen. Dan komt het assortiment onder één dak. Dan besparen wij huur. En dat betekent ook dat zeg maar, de hele reorganisatie... gaat ook gepaard met het verlies van arbeidsplaatsen. 140 in totaal gaan verloren. In van ons, de? Van de 700. Ja. Dus dat gaat verloren. En dan zijn we eigenlijk weer gedownsized. Dan zijn we op een, op een voldoende schaal... dat het bedrijf zelfstandig weer staat om winst te maken... En dan ben je natuurlijk nog niet, want dan heb je vooral zeg maar, uh, dingen gecombineerd. En we zijn tegelijkertijd uh, uh, een, een nieuwe retailformule aan het ontwikkelen. Een nieuwe boekenformule, uh, 3.0, waar we nu onderzoek voor doen. Geen 2.0, hè? Dat slaat nee, u over. Nee, dat slaan we over. Ja, want, oh, we, ja, ja. ja dat <laughs> is zo achterhaal. Nee, het is een beetje meer, misschien meer een mindset. Kijk, als je vanuit de huidige formule zou gaan doorontwikkelen naar iets nieuws... denken wij dat je heel veel blijft hangen in wat oud was... Wij zijn voor de nieuwe boekwinkel die wij gaan neerzetten, waarschijnlijk in Utrecht eh, komt die te staan, helemaal vanaf een blanco sheet begonnen van hoe zou die retailformule gecombineerd met. Boeken. Hoe zou die eruit nou, moeten zien? Vertel. Wat zien we dan? Straks in die winkel in Utrecht? Nou, je ziet een winkel waar je in ieder geval dat is een place to be, een plek waar je graag naartoe wil. Dus ook koffie, koffie. Goede uh, stoelen, wifi. Go Goede stoelen, wifi, waar je kunt zitten, waarbij die ervaringswerelden die wij te bieden hebben, zoals kinderboeken, reizen, uh, kookboeken, veel sterker zijn en in een mix met andere producten te vinden is. Um, oh nee, u gaat en, toch niet ook kookspullen verkopen dan, toch? Zijn nou, oké, thème -matig, thème -matig, dat ik ah, wel thematig <laughs> wel. Ja. Nee, we worden geen potten- en pannenwinkel, nee. nou, laten we daar duidelijk dat over zijn. Maar ik zou gewoon boeken. Maar, ja, dat is zo. Maar... Ja, maar er zijn er te weinig van, mensen die dat willen, ja, je denk je ik, of al niet? Al Kijk, ja, ja. Atypisch, uh, breien ja. was een tijdje geleden in en verkocht Bre een breien, breien startpakket. En dat oh, ja? ging geweldig, met een boekje erbij en een breien startpakket. En dat gaat gewoon wel goed. Wij zijn veel meer in het ontsluiten van die wereld die de klant zoekt... dan zeg maar alleen maar focussen op een single media. En wat heel belangrijk wordt in de nieuwe winkel... is dat internet en de winkel volledig geïntegreerd zijn. Hoe dan? Dus, nou, als je thuis zoekt uh, en je neemt je klantenkaart mee naar onze winkel... dan kun je onze, uh, in onze winkel naadloos hetzelfde meezoeken. Dus je neemt je boekenkast, als het ware, van, van thuis naar onze boekenwinkel mee. Ja, Frans, je hebt een vraag? Ja, Ik, ik heb een gerelateerde vraag. De, de uitgever van ons boek uh, die zei dat er eigenlijk veel te veel boeken worden geschreven. Dat er veel te veel gepubliceerd ja. wordt. Is dat nou... In de nieuwe opzet van 3.0, is dat nou iets wat wenselijk is of is het sowieso onwenselijk? Ze hebben er precies drie boeken. Dus je vraagt je eigenlijk <laughs> over Frans, Frans vraagt zich af of hij nog een boek moet schrijven. Ja, ja, ja. Ja, ik zou vooral boeken blijven schrijven. Ja, in Nederland komen ongeveer per jaar 18.000 titels uit, nieuwe titels. Dat is natuurlijk wel enorm. Ja. En ik denk dat uh, uh, als je heel veel boeken maar laat in zo'n winkel, dan ja, we krijgen mensen dan keuzestress. Hè. Wat moet je dan uiteindelijk kiezen? Ja. Dus het gaat vooral in winkels, denk ik, om het, zeg maar het voor. Assortimenteren van, van zeg maar keuzes. Uh, dat van je mooie displays maakt hmm. zodat ik kan zien. Nou, dat ja. is al een goed boek of dat Vo en we, we hebben eigenlijk, als je gaat kijken naar mensen die bij ons in de winkel komen. hebben we heel veel mensen die impuls kopen. He, die komen winkel in en ja, en weten hmm. niet wat ze precies wilden kopen. Die moeten op een andere manier worden bediend dan zeg maar, de hardcore lezer die naar die ene titel op zoek is. Het is dus de top 10 zoals we die hebben. of nou eens dus op koken, op, op literatuur of op, op reizen. Ja, dat zijn boeken die worden maar van het schap gepakt. Ja. En daar is heel duidelijk moet dat zijn dat je daar snel kunt winkelen. En de helft van onze, onze artikelen, dat zijn cadeaus. Hè. Dus uh, daar moet je ook uh, op inspelen. Het is niet alleen maar voor, uh, voor eigen gebruik. Maar u denkt wel dat winkels. ik naar de boekhandel blijf komen? U denkt niet dat ik het gewoon allemaal via internet doe? Nou, niet allemaal. Uh, op dit moment is de markt uh, verdeeld 75-25. 75%, 25. 75 van de boeken worden nog verkocht via winkels. Daarvan en u we... denkt dat dat blijft? Dat blijft ook wel. Misschien niet precies net het percentage... maar ja. mensen blijven naar de boekhandel gaan voor ja. een boek. Dat zie je ook. En je ziet ook dat, dat er een verzadiging plaatsvindt van de om, uh, internetomzet. Hè. De internetomzet van... Uh, in Nederland is ze ten opzichte van vorig jaar niet verder gegroeid in, uh, in absolute aantallen. En je ziet ook dat Amazon op zoek is naar ook ander soort klantencontact. Dus niet alleen via internet, maar ook boekwinkels weer open. In San Francisco pas een hele grote boekstore. Ja, maar u zegt net Amerika: Mij valt altijd op dat al die boekwinkels dicht gaan in de Verenigde Staten. Dat er nog een paar independent of een paar onafhankelijke boekwinkels overblijven. Maar dat al die ketens ook allemaal de deuren sluiten. Dus is, is het echt wel zo dat die toekomst ja. er is? Nou ja, de toekomst, de toekomst moet volgens mij gevonden worden in die winkelformule... waar het leuk is om toe te gaan. En als je op reis gaat, dat je in ieder geval bij ons wil hebben gekeken... en, en geïnspireerd bent geraakt wat je allemaal zou kunnen doen... als je naar een bepaalde bestemming gaat. Ik denk dat dat belangrijk ander perspectief is om, om klanten te benaderen. Mm -hmm. En dat je het niet als single in boeken moet zoeken. Amerika is wel een andere markt dan, uh, dan Europa. Daar zie je dat e-books e bijvoorbeeld uh, heel erg uh, hoos is. In Nederland is dat eigenlijk nooit uh, echt uit de startblokken gekomen. Ongeveer 3% van de markt is e-book... Het heeft er ook mee te maken dat Amerika meer gereisd wordt. Dus grote afstanden. Dus die zware boeken in je koffer, dat is allemaal ongemakkelijk. Mm -hmm. uh, uh, dus die markt is iets anders. Maar je ziet ook wel sterke uh, formules uh, uh, blijven bestaan. In, in Engeland bijvoorbeeld Waterstones heeft erg onder druk gestaan. Heeft nu ook wel een tweede leven gevonden uh, als grote boekketen in, in de UK. En wanneer stapt u er weer uit? Ja, dat weten we niet. We hebben daar geen einddatum aan gegeven, moet ik zeggen. Maar als het winstgevend is, dan gaat u weer weg? Nee, of? dat is het niet zo. Want kijk, de winstgevend zijn we uh, hopelijk al dit jaar. En dat, uh, uh, dat is belangrijk. Dat is voor ons niet zeg maar, het moment. Wij hebben echt de ambitie om, om zeg maar, met die nieuwe retailformules iets nieuws, iets nieuws neer te zetten. Uh, dan zit er naar onze mening ook nog een consolidatieslag in die markt. Dus meerdere ketens of kleinere boekhandels die zullen ook gaan concentreren. Daar willen wij een rol in spelen. Ja, en waar dan, zeg maar, ons afscheid ligt van de boekenhandels. Ja, misschien over tien jaar, ik weet het niet, misschien over vijf. Uh, ik kan het niet van tevoren zien. Maar we hebben geen horizon gesteld aan lang willen we erin zitten... en dan moeten we eruit of het moet een bepaalde performance <coughs> doen... en dan willen we eraf. Zo zit het niet. Nee, zo zit dat niet, zegt investeerde Paul Dumas... in gesprek met uh, Thijs van der Brieken en Elsbet. Dat was uh, uh, gisteren, maandag, in ditste dag. Nu hoorde ook even voedingsprofessor Frans Kok meepraten over boeken, boekhandels. Boekwinkel 3.0 moet dus een beleving worden. Een plek waar je niet alleen boeken kunt kopen, maar waar je ook in een gemakkelijke stoel met een kop koffie... een gratis wifi en met wie weet een dosis augmented reality, weet je wel... toegevoegde realiteit via de smartphone of de tablet van alles eruit kunt halen. Waar je niet alleen een boek over breien koopt... maar tegelijk ook een patroontje uitprobeert... en waar je met behulp van je online ingevulde verlanglijstje feilloos de gewenste boeken vindt. Nou, een, een mooi vergezicht. Is dat nou ook de boekenwinkel die jou weer naar binnen krijgt... of hou je het liever bij online shop, omdat het zo lekker makkelijk is? Of blijf je sowieso regelmatig naar de boekhandel komen... en hoeft al die poes pas niet voor jou als het er maar naar boeken ruikt? En wat is het eigenlijk het laatste boek dat je kocht? Wanneer en waar? Was het een mooi boek? Heeft het je geraakt? Vertel je verhalen. Bij ons hier in Dit is de Nacht. Bel dan met het gratis telefoonnummer 0800-1121. Mailen kan trouwens ook. Nachtapstaatje.io.nl. En meepraat op Twitter doe je via de hashtag Dit is de Nacht. Als hekje Dit is de Nacht. Er zijn al uh, mensen druk aan het bellen. Bijvoorbeeld uh, Kees. Oosterom. Hey, Kom erin Kees. Gezellig. Jij bent ook een lezer. Nou... Ja, het laatste boek wat ik uh, wat ik wel al een uh, grotendeels geleden gelezen heb, is een ander boek als wat ik net over verteld. Is over de eilanden, over eilanden en andere streken van Henk de Velde. Ja? De, de, de, de zeezijde. Zee want ik ken Henk de Velde. Die heb ik nu inmiddels het afgelopen jaar drie keer ontmoet. Ja. Maar daar wou ik het niet over hebben. Nee, Dat is, dat is prima. Maar Henk maar... is een geweldige fan en we hebben hartstikke veel lol. En ja. hij is bezig met een nieuwe reis naar de Noordpool om zo ver mogelijk noordelijk te gaan. En van de Afgelopen maand was hij zo ver, maar ook zuidelijk in de, in de Sahara. Maar er is nog genoeg te ontdekken voor hem. Ik liep hier door Woudigem en toen... Uh, ja, dat is eigenlijk een café. Dat heet dan de Schenkerij uh, de Teerkamer. Ja, en daar gebeurde ook wel eens wat uh, met boeken. Ja, daar gebeurde wel eens wat met boeken, maar dat wist ik niet. Ik liep daar binnen. En toen zat Pony Palme daar. Dat, uh, altijd met wat wilde haren en zo. Hm. Ja. ja. Die zat daar te vertellen. Uh... Oké, okay, die hield daar ja, een lezing. De, wat zeg je? Die hield daar een lezing. Die hield haar, ja, die, ja, die zat samen met iemand uh, die dat boek helemaal gelezen had... Uh, daarover te vertellen. Ja. Dat ging over de dood van haar uh, laatste man, Hans van Mierlo. Ja. Nou ja en Log, logboek voor. van een onbarmhartig jaar. Ja, precies. Ja. En, en de, heb je dat boek zelf ook gelezen? Ik heb het helaas nog niet gelezen. Heb je het wel meegenomen daar? Ik heb het ook niet lezen, want ik heb... Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook niet helemaal trok. Uh, maar uh, oh. ik heb een, een vriend, uh, Hans Zoman, ja. uh, Hans Hans Milo, Hans Zoman, uh, ex-collega. En die, dat is, uh, die houdt heel erg van dit soort uh, dingen. En uh, ja. die geef ik een cadeau. En het is geëngineerd. En uh, dat vond ik eigenlijk wel de bijzondere eraan. Maar... Kijk, dat, dat is, ik, je, je, je koopt hem wel, maar dan weer voor een ander. Ja, precies. Ja, want het verhaal dat heb ik je al gehoord. Zo. Het, het verhaal heb je het... een kusje gekregen van uh, <laughs> van Conny? Milo. Van oh, ja? <laughs> Connie ja. hey, maar... maar. Het was allemaal heel sympathiek. En ik had ook nog een gekke vraag aan. De. Ja. Ik zeg ja, want daarom trok ik het ook niet. Want ik heb zelf ook wel eens een meegemaakt in mijn leven. Ja. Ik zeg, ja... Uh, ondanks alles. Uh, het dan blijf je wel steeds lachen en zo, ja, toen, ik lag door mijn tranen heen, zei ze toen hmm. zo tegen mij. En nog een paar van die zinnetjes en, uh, ja. Ja, en zo gaat het misschien overal wel. Maar ik had het idee dat ze echt nog wel zwaar had. Ja. Ik denk dat ze heel veel van Isha gehouden heeft en later, dus uh, heel veel later, uh, van Hans van, Hans, uh, Hans van Mielo, Mielo gehouden ja. heeft. Ja. Uh, ja. Twee keer je man verliezen, dat is niet niks denk het niet. Nee. nee, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar goed, dat, dat, nee. dat, dat verhaal heb jij dus eigenlijk... daar live al uit haar mond gehoord. Ja, nou dus... ja, ik heb dat soort... Ja, meer dan ja. meer. En, en dan, dan... Het was nou eigenlijk al zwaar genoeg allemaal, weet je wel. Ja. Zij, zij zat er echt wel te... Als ze er echt over zat, uh, geïnterviewd werd, zat ze er best zwaar over te vertellen. Ja. Nou, jij doet dat werk overdag zo ook. Nou, en dan soms dan zal het je ook genoeg zijn. Dan hoef je ook nog niet een heel uh, boekwerk erover te lezen. Of ja, zo. Dan, dan, ja dat, dat, dat, dat kan je voorkomen dat je denkt van ik, ja. ik, ik heb het gehoord. Ja, ja. Ja. Maar wel een aanrader. Ik bedoel, ze heeft iets, ja, het is iets even... ook een aanrader. Het is een heel mooi boek. Het is een heel liefdevol boek. En, en, liefdevol. en met welke ja. literatuur... Zal misschien hier en daar wel eventjes te ver gaan. Want dat heb ik dan weer in een documentaire op tv gezien. Dus ik raap al die stukjes bij elkaar. Ja. En misschien uh, moet ik het nog wel even gaan lezen. Dat ligt hier nog voor me. Want ik heb het nog niet aan Hans zomaar gegeven. Dus nou, dan heb je nog even de kans. Ja. Oh, ik, ik zou zeggen, blader we <laughs> nog eens even door. Ja. Log, logboek van een onbarmhartig jaar van Connie Palmer. Ja, Dankjewel, precies. Kees. Voor ik heb ben benieuwd naar alle andere verhalen. Precies, ik ook. Dus we gaan gauw nee, door. Dank Dankjewel. Okay, Blijf doei. luisteren. Hoi. Anna bijvoorbeeld. Die is lid van de boekenclub, toch, Anna? Ja, dat klopt, ja. Hoe lang al? Nou, meer dan tien jaar. Oké, okay. dat is echt lang. Ja, dat is echt lang. Ik krijg nu wel korting. Ja. Maar je moet je beperken met wat je aanschaft. Anders groei je huis uit. Dus ik ben ook lid van de bibliotheek. Daar leen ik ook heel veel van. Ja, want, want je hoeft niet alles te kopen natuurlijk, per se. Nee. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet als je zoveel leest als jij, denk ik dan. Ja, ik lees <laughs> heel veel. Ja? Hoe, hoeveel boeken per week moet ik zeggen, per week? Nou, een stuk of drie. Zo. En dan hebben we het over boeken van twee, driehonderd pagina's? Ja, zoiets wel. Ja. Ja, zoiets wel, ja. Tjonge. En soms ook dikker. Ik ben nu bezig met een boek van Kader Abdullah. Dat ja. is uh, van Meersa. Dat heet In de Polder. En dat staat 15 jaar. Uh, columns in. Oké. Okay. Het is ook een erg mooi boek. Vijftien jaar columns, dan heb je wel een mooi overzicht, ja. Ja, zeker. Ik, ik, zeker. ik denk wel eens bij die, bij die column-bundelingen die per jaar gaan, denk ik wel eens, tja, uh, ik heb ze al gelezen in de krant, of uh, dan is het nog een beetje kort geleden. Maar ja, vijftien jaar is, ja. is een mooie periode. Ja. ja, dat klopt, ja. Ja, maar ik leer heel veel van die man. Want, ja, uh, ja hij komt totaal uit Iran. En dan weet je een heleboel van die uh, omstandigheden daar. Ja. En dat lees je toch niet zo gauw terug in de krant. Nee, zo is het. Dus uh, vandaar dat het, het me erg interesseert. Schitterende boeken geschreven ook, hè? Ja. Het huis van de moskee. Ja, prachtig. zeker. Ja. En, en dan, dat, dat vind ik persoonlijk altijd mooi aan en, daar, hè, dergelijke boeken... waarbij je uh, in dit geval Iran leert kennen van voor het Iran dat we nu kennen... Een heel, heel ja. andere, haast magische wereld... Die, uh, die eigenlijk door de invloed van het westen en vervolgens de, de, de revolutie totaal veranderd is. Ja, ontzettend. Fascinerend, echt. hè? Ja. Maar ik zoek eigenlijk nog een paar boeken uit mijn jeugd. Dan oh. Ik nog een zakgeld. Boeken uit je jeugd? Vertel. Ja. Nou, ik zoek boeken van Helen Griffith. Hoe, hoe zei je? Helen Griffith. G-R-I-F-F-I... -F -F -I Ah, Helen Griffiths. Ja, een Helen Britse schrijfster, gok ik. Ik ken haar niet persoonlijk. Nou, ik zoek een boek van haar. Het heet Het wilde paard van Santander en het boek Zilver. Het boek Zilver van Helen Griffiths en het boek, nog een keer? Zilver. Ja, en het, en het eerste boek wat je noemde? Het, het wilde paard van Santander. Het wilde paard van Santander, nou... Luistert u op dit moment naar Dit is de Nacht en hoort u deze, deze vraag? Dus, ja, boeken van dan Helen dan Griffiths? Betalen, hoor, nou dan, ja, tuurlijk. Krijgen. En heb je, heb je een van deze boeken ergens in een doos ja, op zolder liggen? Dan, dan kunnen we, want ja Dat kan natuurlijk ook allemaal tegenwoordig dankzij internet. Hè. Heel handig, boeken tweedehands verkopen en zo. Ja, maar ik heb geen internet. Ik uh, flexibilisatie. Oh, oh oké. Okay. Nou goed, dan doen we het niet via internet. Dan, dan mogen mensen gewoon hier naartoe bellen. En dan, dan moet ik alleen wel eventjes uh, uh, blijf ze meteen even hangen. En dan ja? vraag ik even mijn uh, collega achter de ruit uh, jouw telefoonnummer op te schrijven. Want dan gaan we dat toch even naar je teruggeven. Oké? Okay? Is goed. Moet je heel even, even blijven hangen, dan, dan pakt hij je, je nummer over. Ik blijf hangen. Goed zo, Anna. Dankjewel. Het gaat dus om, om twee boeken van Helen Griffiths... met de titels Zilver en Het paard van S Santander, zeg ik dat goed? Het wilde paard van Santander. Het wilde paard van Santander. Nou, goed zo. Dankjewel Anna. Graag gedaan. Dan gaan wij intussen even door naar Rex. Rex van der Wal. Ja, hallo. Ik uh, luister ook met interesse naar uw uh, uitzending. Ik, uh, het ging over het boek en wat je het liefste leest, geloof ik, hè? Ja, en, en of je nog wel eens in de boekhanden komt. Ja, ik kom uh, regelmatig in boekhandels. En mij is ook wel iets uh, opgevallen, zeg maar. Ja. Door de kredietcrisis is het eigenlijk nog wel zo dat de mensen steeds minder tijd zitten om vriendelijk uh, uh, te doen in de winkels. Je moet ah. snel een, een boek uitzoeken uh, en dan is uh, het snel afrekenen en weer wegwezen, zeg maar. Nou, maar wat ja. ik het leukste vind van die boekwinkeltjes, is dan een beetje te snuffelen naar koopjes, want ik ben altijd op ja. koopjes uit. Maar dat is natuurlijk ook de, als... meer, de meerwaarde van een van de winkel boven een, een, een website, natuurlijk, hè? He, dus je uh, ja, het ik wil het even niet over de website hebben. Ik, ik wil het alleen wel hebben als ik dan in een stadje kom in ja. Gouda of in de Den Haag. En dan ja. uh, zie ik zo'n boekwinkeltje en dan denk ik... Ach, ja. en dan vraag ik het eerste wat ik dan vraag is uh, of ze boeken over het Koningshuis hebben. Want ik oh. heb een hele bibliotheek over boeken van, de, van het Nederlandse Koningshuis. Lekkerzijn. En ik lees daar elke dag uit over de geschiedenis van de Oranjes. Ja. En dat is mijn grote passie en mijn hobby. Ja. Maar als ik dan ook in zo'n winkelhoek kom... Dan uh, vraag ik ook, uh, nou, dan hadden ze pas in een boek over die meneer Fasseur. Uh, van meneer Fasseur over de jonge Willemina en de koningin, de oude koningin. Ja. En dan kost het gelijk uh, 25 euro. En dan ga ik oh. natuurlijk een beetje proberen af te dingen natuurlijk. Ja, maar dat ja. is natuurlijk nat dan in in dit landje. Afdingen? Of, of, uh, of, of kan het wel? Nou, dat, dat lukt dan meestal wel. Okay. En dan uh, meestal ga ik nog een paar staartjes om en dan kom ik later weer terug. En dan zeg ik, ik heb het toch bedacht, ik neem het dan toch maar. Ja. Maar uh, ik, uh, we studeren ook de geschiedenis van de andere vorstenhuizen en wie familie van wie is. En zo heb ik dus een hele lijst aangelegd van familieverbanden van de Europese koningshuizen. Ja. En ik heb een hele een grote lijn gezien nu. Oké. Okay. En ik ben zelf ook van plan om binnenkort, een, uh, dat is mijn ideaal eigenlijk ook nog, om eens uh, zelf een boek te gaan schrijven. Oh ja, kijk eens aan. Er zijn maar 18.000 18 titel titels die per jaar uitkomen, dus er kan er nog best wel eentje bij. <laughs> maar nou, je, je, dan... als, als, je, als je natuurlijk een goed idee hebt, moet je het vooral doen. Ja, en weet, ik denk, denk dat ik dan ook onderhand zal weet... Uh, ik ben dus nu al zo'n jaar of 10, 15 bezig om uh, te lezen over uh, Cornilogamina. Ja. En, uh, en dat is een van onze grootste frustreringen geweest. En die heeft natuurlijk 50 jaar met ijzeren hand geregeerd. Ja. En die heeft natuurlijk in haar leven natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. En, uh, daar dat, daar ik, zou je graag een boek over schrijven? Nee, het nee, boek wat ik ga, ga schrijven is. Uh, uh, uh, het is een beetje utopisch, maar uh, het is wel autobiografisch. Ja. En het heet het verstoten vorstenkind. Het verstoten vorstenkind. Klinkt intrigerend. Ja. ja, en, dat, uh, en dan, uh, dat begint zo ongeveer. Uh, de wind joeg door de gang. De wacht bibberde voor het paleis. Het kind lag eenzaam in de koningszaal. En, uh, nou, en dat zo ongeveer helemaal ja. in ja. stijl geschreven. Fictie. Dat lijkt me wel wat. Een, een, een roman, hoor ik. Ja, er komen natuurlijk ook wel historische dingen in voor. En dan verwees met een deel van mijn eigen leven. En, en, en maar, wie is dat, dat vorste kind dan? Dat ben ik natuurlijk. Oh, ja. dat, ben je, aha, juist, dat ben je zelf. Ja. Maar uh, of het al uitgegeven kan worden, dat weet ik dan natuurlijk nee. ook niet. Maar nee. nou. ik heb in onderhand zoveel boeken over huizen gelezen... dat ik zelf uh, me eigenlijk ook al een beetje adellijk begin te voelen. <lacht> maar goed... Dat uh, is aanstekelijk. Maar, ik, maar wat ik verder ook nog heel erg mooi vind, wat ik wil zeggen... zijn de boeken van Louis Couperus. Ja. Daar heb ik een heleboel van. Nee. En het mooiste boek is uh, van de oude mensen en de dingen die voorbij gaan. Ja. En uh, de... Ik weet niet of u dat ook gelezen heeft, maar... Uh, Volgens mij lang geleden. Want de, dan de, moest ik de, gewoon mijn examen dan lezen. Ja, precies. En, uh, ik denk dat ik het ook op mijn lijst heb gehad toen. Maar ik, ik moet zeggen, er staat niet zo heel veel van bij. Nou, het gaat erom dat, dat uh, vroeger iets gebeurd is... en dat kunnen de mensen dan niet, helemaal niet verwerken, nee. de generatie daarna... En het gaat er eigenlijk om dat uh, het geheim van Louis Couperus is, is... dat van generatie tot generatie en generatie daarna... niks meer van die mensen terechtkomt. Mm. Omdat er een soort schim door dat boek heen gaat en zo. Ja. Dat is ook heel prachtig geschreven. Dat zie je ook in de boeken De Kleine Zielen. Ja. En uh, van de oude mensen dingen die voorbij gaan. En de stille kracht natuurlijk. We hebben het over boeken van meer dan 100 jaar oud, toch? Ja, maar... Ja. Het is. Uh, maar dat zijn nog steeds jouw favorieten? Wat zegt u? Dat zijn nog steeds je favorieten. Ja, dat. dat uh, maar dat. Uh, ze hebben het steeds maar over de moderne roman. Die is natuurlijk ja. ook wel belangrijk. Maar ik denk dat de jeugd nog wel heel veel kan leren van die oude schrijvers. zoals ja. Die je vroeger op de, op de boekenlijst moest zetten. Maar ik hoop in ieder geval dat. Uh, ja, dat er meer tweedehands, nog meer tweedehands boekwinkeltjes komen. En niet alleen van die hele moderne zaken. Ja. Want uh, ik ben een keer in Den Haag geweest, in zo'n grote kerk. En daar had je dan selecties, selecties of zoiets. Ja, ja precies. En daar ging het ook in, zojuist in het gesprek over. Hè? Over selecties. Die en dan inderdaad heb je moderne worden. Waar ja. al die boeken voor tweedehands aangeboden worden. En dan zijn ze dus nog duur. En dan ga ik zeggen, kan ik hier ook snuffelen? En dan zeggen ze, wat bedoelt u precies? <laughs> ik zeg, ik bedoel snuffelen. Uh, is zo'n oude kerk kun je toch wel snuffelen? En dan zeg ik, kan ik dan misschien die boeken voor de helft van de prijs kijken? En dan kijken ze me dus heel zuur aan en zo. Ja. Nee, dat, dat is dat, dat is eigenlijk het probleem. Want hè, de, uh, Paul Dumas die vertelt net, hij uh, heeft allemaal plannen, mooie moderne winkels, maar jij zegt... Laat mij dan nou maar gewoon lekker snuffelen tussen de boeken. Als het maar naar de boeken rijdt. Nou, dan rijden. moet je eigenlijk dus naar het Waterloopplein. Dat is het ja. allerbeste. Ja. Dan zie je misschien nog wel eens een boek... waarvan denk, mensen denken dan van... Uh, want dat komt dus wel eens voor dat iemand een antiek boek vindt... wat heel veel geld waard is. Uh, uh, dus uh, uh, hetzelfde is dat iemand een keer een keukenstoel op de stoep had gezet... bij het groot vuil. En dat was een stoel van Rietveld. Dus mm. ja... En die was. Uh, en heb, heb, je zelf, heb je zelf ook wel zo'n vondst gedaan dan, daar op het Waterloopplein... waarvan je de, zegt, dat is, dat is zo'n prachtig boek... en dat heb ik voor een prikje meegenomen? Ja, ik heb iets over de Jordaan gevonden... Uh... Uh, of uh, ging over Israël of zo. Ja. En dat scheen ook geldwaardig te zijn. Maar ik heb dus. Ik uh, weet de titel niet meer. kan staan. Okay. Maar uh, dat ga ik dan natuurlijk niet aan die koopman vertellen. Van uh, ik heb nu een gouden vondst gedaan. <laughs> hey, nee, dan. nee. Dan, nee. Kijk, dan kijk je natuurlijk heel, uh, zoveel, uh, heel half, half geïnteresseerd. Uh, wat wilt u hiervoor maar, hebben? Ja. Nou, wat moet, je, wat moet je daarvoor doen? Dan Precies. moet je dus elke dag de waterlooplijn afstruimen naar nee. de. Naar, naar koopjes en zo. Maar jij hebt wel zo wel je onderhandelingstactieken, hoor ik. Zeker. Ja. Ik bedoel, ik ben, ik ben, op dat gebied ben ik berucht. Ik bedoel, als ik dan <laughs> langs die kraampjes loop... ik zet het ook ijskoud weer neer en dan loop ik door. Ja. En dan kom ik later terug. en dan zeg Hard ik, to ach, get. Ik het toch bedacht. Ja. Misschien moet je daar een keer een, een boek over schrijven. De, de boekensnuffelaar zo. Over de zo. tactiek. Ja, zoiets. Over ook, de tactiek, ja. Ook een dat, mooi thema, dat, toch? Ja, maar ik denk dat het, uh, het mystiek aan de titel van het verstooten vorstenkind. dat boeit, want dat uh, maakt mensen nieuwsgierig. Zeker. Uh, wat er dan wel niet achter zou zitten, allemaal. Ja. Maar ik denk, ik denk dat ik dan ook wel uh, op de televisie kom. Uh, Rex? Denk ik, met zo'n boek. Uh, dat, ja. Nou ja, dat denk ik, als, als, het, als het goed genoeg is, zeker, natuurlijk. En dat is mijn ideaal. En dan, dan, dan kom je vanzelf, vanzelf bovendrijven. Rex, weer iemand bellen, maar dan moet het ook verfilmd worden, denk ik. Ja. Nou, hop, je kunt je ambities niet hoog genoeg hebben. Rex, ik wil je bedanken voor je verhaal. Ja, en okay. uh, we zien allemaal uit naar je boek. Ja, het verstoten kind. ooit. Gaat die afkomen, daar geloven we in. Want uh, als je iets echt wil, dan kun je het, toch? Nou ja. Zazi schreef in elk geval een mooi liedje, All You Need. En uh, daar gaan we even mee verder in deze nacht. Just keep moving on, zingt Sazi in het liedje All You Need. en Dat moeten we maar gewoon doen, ook in deze nacht. Lekker doorgaan, want we hebben een prachtig thema. Maakt ook veel los, veel bellers. Op 0800 1121 boeken, boekwinkels. Wanneer heb je voor het laatst een boek gekocht? Kom je nog wel eens in de bibliotheek? Of uh, ben je lid van de boekenclub? Uh, lees je die boeken trouwens van papier of uh, op de iPad, de e-reader? En waarom dan? En wat doet, wat doet lezen met je? Welk boek is je bijgebleven? Wat, welk boek zouden we eigenlijk allemaal moeten lezen? Nou, Op de, die laatste vraag heeft Martin de Wit wel een, een antwoord. Vertel, Martin. Welk boek moeten ja, wij allemaal uh, lezen? Uh, ja, dat geeft uh, misschien een beetje inleiding nodig. Maar uh, in die zin uh, dat ik al jaren uh, geïnteresseerd ben in filosofie en filosofieboeken... En uh, ja? nou, alle wereldgodsdiensten gewoon uh, wel redelijk interessant zijn. Maar één daarvan was altijd het boeddhisme. Wat uh, heel moeilijk uh, te begrijpen is. Althans dat het een flinke studie wordt om dat te begrijpen. En nou ben ik uh, een paar jaar geleden uh, op een, twee kleine paperbacks gestuurd. Ja? En uh, dat zijn boeken van een Chinese meneer... Okay. Meneer Lee Hong-si heet die. Okay. En die heeft eigenlijk in twee piepkleine boekjes... Uh, de hele stapel uh, boeken over het boeddhisme overbodig voor mij persoonlijk gemaakt. Okay, ik dat. ik zou haast ah, zeggen ah. dat het, uh, dat het voor meer mensen zou kunnen gelden... als je al geïnteresseerd bent in dat onderwerp. Ja. Uh, het is zoiets als, kijk, als je christelijk bent wat, wat, heb je een bijbel. Ja, wat, wat, wat, wat, je wat zijn de titels van, van die boekjes? De ene is uh, Falun Gong. Dat is ook de beweging ja, waar je een zeggen. beetje aan vast zit. Ja, dat is een, in, in het nieuws altijd geweest. Uh, ook negatief zelfs. Terwijl ja. als een nou, sekte studeren, en zo, toch? Ja, ja dat, dat, nou, dat is, ik heb het daar ook uh, op verder gestudeerd. Dat, dat dat een sect is. Dat komt omdat eigenlijk het ANP in Nederland uh, plakkeloos wat. Is, Informatie heeft overgenomen van een Chinees uh, ja, uh, staatsbedrijf. Alles wat de Chinese door... uh, overheid uh, te veel afwijkend vindt, noemen ze natuurlijk al gauw een secte. Dat was dus ja. een secte en dat moest dus verboden worden. En ik kan u ook zeggen dat er in China maar... miljoenen mensen een petitie hebben ondertekend om deze twee boekjes niet te mogen lezen. Maar als ze die twee boekjes wel gaan lezen, ja. dan uh, worden ze met de dood bedreigd zelfs. Dus okay. zover gaat het. Dus dat is interessante kost dan. Hè? Ja, dat, wat, dat, wat dat is... intrigeert. Maar ver, vertel eens, ja. waarom moeten wij nu dat boekje over Falun Gong gaan lezen? Hmm, ik denk dat het toch heel verhelderend is um, over... Um, kijk, je hebt, je hebt een heleboel filosofieboeken natuurlijk. En, en boeken die leiden naar uh, een vorm van waarheid of inzicht of verlichting. Hè? Dat je, dat je, en, en, en dit boek, dat heeft een vrij... Kijk, uh, um, het is een hele heldere tekst. Een hele, hele korte, bondige manier... Om, ...om duidelijk te maken wat dat nou allemaal inhoudt. Uh, Eigen, in eigenlijk, eigenlijk een kennismaking uh, met wat het boeddhisme inhoudt. Komt er op neer? Nee, nou ja. ja nou dat, eigenlijk verheldert het heel erg uh, op de manier waarop wij altijd naar het boeddhisme hebben gekeken. Natuurlijk is er okay. is een vorm die best wel mystiek is. En als je, Wat ik net al zei, als je, als je echt het boeddhisme wil bestuderen, net zoals het hindoeïsme... Dan heb je aan één boek vaak niet genoeg. Ja. Maar in het boeddhisme, zoals het uh, bekend is in de wereld, is, is er één ding altijd niet onderwezen. En dat is heel interessant. Dat, is, is nam, dat, noem, je een, dat noem je de fa va van Boeddha. En dat houdt zoiets in, dat zijn de wet en de principes ja. van het boeddhisme. Hey, we gaan, we, iets... Martin, we gaan nu wel, wel heel <coughs> diep erop in. Uh, uh, ja. ja. Ik moet zeggen dat het bij mij nogal de langs heen gaat. Maar kun je, kun je nou nog zin, in twee zinnen zeggen waarom iemand die helemaal niks weet van het boeddhisme? Wat die daaraan zou kunnen hebben? Um, nou, het is wel interessant. In, het, in de oude boeken van het boeddhisme stond er altijd... er zijn 84.000 wegen, maar liefst, naar het boeddha. <laughs> dus dat is weer eens wat anders als Christus zegt... ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nee, hmm. in het boeddhisme zijn er 84.000 wegen naar het boeddhisme. En ja. Het, dit is een directe weg naar verlichting, als je het zo ziet. Dus in die zin is het okay. een zeer heilig heilig boek eigenlijk. Als ben, je, ben jij altijd op zoek naar boeken... die, die gaan over, over boeddhisme, oosterse religie? Uh, dat soort dingen? Als je in een boekhandel rondloopt? Is dat altijd ik waar je, waar je op richt? Nee, waar ik heel erg... geïnteresseerd ben is mensen. Mensen die... Uh, uh, uh, eigenlijk op, op zoek zijn naar een bepaalde manier van, van religie, hè, wat elke nou mens ja. doet. Dus eigenlijk wereldgodsdiensten heeft mij altijd al geïnteresseerd. En dan in je, leest, vorm... je leest net zo lief Eind... over, over de islam, of over hindoeïsme, of over het christendom. Dat, dat boeit ja, je allemaal. Ja, dat ja, ja. heeft allemaal een bepaalde sleutel en bronnen. Nou. Wat mij altijd interesseert is eigenlijk hoe, hoe, hoe oud deze wereld al is... en hoe, hoeveel mensen er zijn, hoe weinig religies er eigenlijk zijn. Als je, ja. je kan ze eigenlijk op twee handen tellen, zou ik zeggen. Echt hoofdreligies hè? Dus eigenlijk is dat wel opmerkelijk. We hebben een heleboel... Ja. Uh, Met uh, natuurlijk weer een hele uh, hoop substromingen. Ja. Maar het komt eigenlijk allemaal weer een beetje op, heel veel op hetzelfde neer. En dat is eigenlijk, eigenlijk ja, best wel verpant, hè? Hm. Dat, Naast de liefde, je, vrede, al dat soort dingen meer. Die kom je eigenlijk overal tegen. Ja, en je kan zelfs zeggen van god, de ene religie zegt dat we een schepper hebben um, en de andere religie zegt um, dat de schepper misschien heel ver is en de andere religie zegt dat de schepper naast je zit. Ja. Een andere religie zegt dat er misschien uh, de schepper uh, dat dat iets is wat je... Ja. Hé, he, hey, maar Martin, dus uh, uh, we, we, we, het, voordat het een religieus uh, um, uurtje wordt... We, we hebben het nog altijd over boeken. Filosofisch zou ik zeggen, ja. F uh, filosofisch, ja. precies. Dus ik wil nog even één uh, laatste vraag. Welk boek ben je ja. nu aan het lezen? Dan um, nou, als je het echt wil weten... Ja. Uh, dan heb ik laatst heb ik het SAS Handboek... Opgetrokken over survival. Oh, kijk eens aan. Dat is nog oh. eens even een praktisch nog boek. boeken. Ja. Dat is ook een vorm van overleven. Bereid be je, je ergens op voor? Zet je je schrap nee, voor de komende nee, tijd? Nee, nee, nee, dat was heel toevallig. Omdat ah. ik, uh, ik wou kijken hoe je een, een viesnet in elkaar moest zetten. Maar, ah, oké. Okay. Dat staat toevallig in dat boek beschreven. Ja. En dan pak je dat er even bij. Ja, mm, ja dat boek is altijd handig. Ja. Dat zou ik ook iedereen aanraden. Omdat kijk eens aan. Een van praktisch. alle markten thuis. Dank je wel, uh, Martin. Uh, voor je ja, ja, ja. bijdrage. En uh, jij bedankt voor, uh, voor een uh, stukje nou ja, reclame, zou ik kunnen zeggen, <laughs> voor, uh, voor dit boek. Goed zo. Martin, nacht. Blijf bij. Oké, okay, bedankt. Jo, ja, fijne dag nog. Dag. Henk uit Rotterdam. Ja. Welkom. ja, ik hoorde de verhalen over de slechte die gered is. En ik was heel ja. dankbaar daarvoor, want ik ja. uh, was even bang dat u zou verdwijnen aan de Kolsingel. Ja, want jij, jij komt daar vaak, bij de slechte aan de Kolsingel. Ik, ik kom daar ja, vroeger al eigenlijk al, maar uh, ik heb daar toen, uh, ja ik niet al wel te, te, rond te snuffelen zeg maar, maar opeens commentaar in gang tegen allerlei, uh, dat stond was het was natuurlijk al, uh, de Tweede Wereldoorlog afdeling zeg maar. Ja. En dat heeft mij helemaal uh, gepakt zeg maar en daar ben, soort, daar ben ik een soort uh, verslaafd aan geraakt ja. om daar uh, steeds maar weer wat vandaan te halen. Wat, wat, wat fascineert, je bent lang niet de enige hoor, maar wat fascineert jou zo aan die Tweede Wereldoorlog nou, dat je daar maar over blijft lezen? Omdat dat gewoon eigenlijk uh, allerlei uh, kanten op kan gaan. Uh, ik ben ook uh, bezig met boeken over de SS en echt die diepgaande boeken. Ja. Waar je ook uh, de, de echte, uh, ja, de, de, de filosofie erachter ligt. kennen. natuurlijk, ja, die ken je globaal natuurlijk wel. Maar je ligt echt, uh, ja, kop en rugnummers, uh, ja, alle facetten van, van heel dat systeem. En ja, ja dat is zo interessant. Het klinkt misschien een beetje gek om dat te zeggen, maar het is gewoon zo'n. Uh, ja, het is sowieso groot wat toen er gebeurd is. Euh... Heb je heb, heb je dan ook dat boek gelezen Heinrich uh, of, of, of, of hoe heet het ook weer? Himm Himmels hersens heet een Heinrich. Euh, die, die dat boek ken ik wel, heb ik niet helaas niet gevonden in de slechte dan. Oké. Bekeken. Hahaha. Dus de vier keer een H, de opvallende titel. Ja. Intergeer het boek als het gaat over de de, de SS. De, ja, de zeker. Dat opmalling. is natuurlijk de kopman van de D6 inderdaad. Maar ook ja. uh, biografieën en ook mensen die in de nabijheid van ITER uh, zich ja. hebben bevonden. Ja. Die ook dan hun uh, levensverhalen erover schrijven. Precies. Ja, dan kan ik dan uh, mag ik ook, ja, misschien ook wat ouder ben geworden, maar dat interesseert me nu heel erg. Misschien maar je, je leest dus vooral ja. non-fictie non dan? Ja, non-fictie, ja. En, ja. Uh, maar uh, uh, ook uh, de Nederlandse kant van de verhaal: een uh, biografie van Mussert, die NSB-leider. Nou, okay. dat uh, daar ga ik dan nou echt wel even voor zitten, zeg maar. een dikke pil behoorlijk. Van, ja. uh, opkomst en ondergang van, die, uh, van het heerschap. Hmm. Maar dat, uh, dat zijn echt boeken waar ik uh, erg geïnteresseerd ben. En dan, en dan al, de, al de alleen, maar, alleen maar om achteruit te kijken van hoe boeiend was die geschiedenis? Of zie je dan ook allerlei parallellen? Nou ja, dat zal niet meer zo terugkeren, denk ik. Dat kan, nee. dat kan bijna niet meer. Maar het uh, is natuurlijk zoiets uh, afschriftwekkends geweest die vijf, nou, vijf jaar. Neem het dan, maar... Ja. dat is ook al 33. Uh, cool, hè. Maar uh, ja, dat, dat is iets om wel een les aan te leren. Maar dat, dat zegt iedereen natuurlijk. Maar ja, het is gewoon zoiets uh, interessants om dat helemaal uh, uit te pluizen. En het gaat alle kanten op. Want ja, het is niet alleen de Duitse kant. Het, het is ook uh, bijvoorbeeld de kant fascisme in Italië. Maar ja, ja. En ook in Nederland uh, hebben we onze uh, mensen. Ik heb ook over collaboratie gelezen. Ja. Nou, gaat er heel wat, uh, gaat toch ook om wat, uh, wat over open dan. Want dan zie je ook. Hoe het er ook na de oorlog is gehandeld tegenover de, de collaborateurs. Dat ook niet altijd even netjes was. Nee, nee. Eh. er worden ook, er ont, ook al... ont, on, nog, nog steeds ontzettend veel boeken over geschreven. Hè? Over, die, over die oorlog, over de Tweede ja, Wereldoorlog. Ja, dat verbaas ik me ook over. Ja. Ja. Dat, maar ik haal al ook boeken uit de jaren Zetel bespreken die toen uh, uitkwamen. De, ja, dat zijn oude billen, al, maar dat is nog steeds interessant. En ook uh, Simon Wiesenthal en uh, allerlei uh, schrijvers. Hulot de Jonge, al, al die werken, dat vind ik wel erg uh, diepgaand. Dat, uh, dat moet je wel heel erg. Uh, je hebt er heel veel werk over geschreven. Hey, maar als je, als je nou ook, lees je ook wel fictie over de oorlog, of niet? Is dat minder ja, jouw ding? Ja, maar de non-fictie, dat interesseert me toch meer. Oké. Okay. Ja, nou, een, paar, een paar zomers gelezen, geleden las ik een boek... dat is niet heel bekend volgens mij in Nederland. De Boekendief ja. van Marcus Sousak. geloof ik, een Australische schrijver. Maar dat gaat, dat gaat over een, een, een jong Joods meisje... dat door haar moeder wordt ondergebracht bij een Duits gezin. Dat dus in Duitsland zelf uh, opgroeit. Ja. En Het, het, het is een, een prachtig boek, moet ik zeggen. Fascinerend, geschreven vanuit het, het perspectief van de dood. He, dus ja. de, de dood die komt de, de mensen ophalen op het moment dat ze overlijden. En hij uh, ontmoet niet veel mensen uh, vaker dan één keer. Maar dit meisje ontmoet ik geloof ik wel drie, vier keer... Uh, en dat vindt hij zo bijzonder dat hij een boek over haar schrijft, zeg maar, dat hij haar, haar verhaal vertelt. Nou, en dat zegt natuurlijk ook wel iets over de tragiek van haar leven, dat ze zo vaak uh, ja, de dood in de buurt ge, uh, gehad heeft. Ja. En het, het, ja, het is schitterend. Het is een aanrader voor mensen die uh, houden van, uh, van ja. uh, op een fictie, fictieve manier kennis maken met hoe, hoe was het nou om die oorlog mee te maken? Ja, nou misschien kom ik ook wel watje tegen, de slechter dan. Uh, hè? Dus, ja. ja. Dat kan je inderdaad die hard ophalen, want uh, maar nou goed, het is sowieso een goede zaak hoor, zo'n slechte, ouderwetse boekenzaak. Ja, wat, en, uh, so wat, wat, maak je niet een beetje zorgen dat nu selecties en slechte worden nu samengevoegd? Ja, Gaat niet, die sfeer ja. niet heel erg veranderen? Wordt het niet een heel ander soort winkel? Nou ja, ja tot nu toe niet, maar uh, je bedoelt dat selecties donder heet dat geloof ik hè? Ja, in Rotterdam, de, in Rotterdam is donder het toch? Ja, in Rotterdam ja. Ja. Dat is sowieso ook een hele goede zaak, moet ik zeggen. Dus ik maak ook gelijk reclame voor ah, die okay. mensen. Maar... Oké. Okay. Nee, ja, maar het maar... zijn natuurlijk heel verschillende zaken. Een, een, een chique zaak en een, en een Ramsch. Ja. Uh, goedkope boek, uh, tweedehands. Enzovoorts. Ja, maar ook wel prijzen uh, schrik je wel van het verschil, hoor. Want uh, ja. dan ga ik wel liever naar de slechte, wat dat betreft. Nou, maar dus, dan is het hopen dat die prijzen zo blijven, toch? Ja, maar goed. Ja, inderdaad. Maar, uh, nou, ik vind ze wel wat duur geworden. Maar goed, die, ik heb ja. er wel wat voor over, namelijk, hoor. Dus uh, ik vind het niet zo voor, uh, voor het verschrikkelijk, maar... Ja. Uh, ja, ik ben blij dat nog gewoon die oude boekenzaken ook nog wel... Uh, je hebt ze ook wel uh, nog, veel, uh, nog veel authentieker, hoor. Echt, ja. uh, dat je opeens een boekenzaakje tegenkomt echt... Uh, lijkt wel uit de jaren 50 weg uh, gesloten. Uh, maar dat is echt dus een maskeleuk natuurlijk. Ja. Voor, de, voor de voor de liefhebber. Hey, en... Of dat echt nog rendabel is, dat weet ik niet. Nou ja, en ook voor jou de vraag, welk, welk, uh, welk boek heb je nou als laatst gekocht? Of uh, ben je aan het lezen? Goh, gekocht. Uh, ja, dat is dan toevallig... Uh... Ja, dat is uh, over de Gestapo, maar goed, ja, dat is dan weer zoiets. Maar dat is een Tweede wereldoorlogboek ja. Ja, dat is, ja, dat is bijna verslaan. Ik wil ook een keer een andere weg inslaan. Ja. Maar ja, dat, uh, dat vind ik dan bijna niet meer interessant, dat is ook zoiets. Maar en, en, Want, en heb je ook alles gelezen wat je hebt staan op je boekenplan? Ja, ja, toch wel. En ja? Ik, vind ook, ik vind het ook wel mooi, gewoon een ouderwetse boekenkast... Ja. Uh, dat vind ik ook wel iets hebben. En, en komt daar denk, alleen ja. maar bij? Of, of verkoop je dan ook wel eens wat? Of geef je nee, ze wat weg? Nee, nee. ja nee, nee. uh, nou, moet wel ruimte creëren, maar ja. ik ga niet uh, weer uh, die boeken verkopen. Ja. Nee, ik vind ja. het wel gewoon... Ik om meer in bezit te houden. Ja. Dat vind ik ook wel iets fraais hebben. Gewoon een mooie gevulde boekenkast met uh, andere literatuur. Ik probeer ja, me jouw uh, huis een beetje voor te stellen. Maar is dat dan zo'n huisbed met overal een boekenplank, een kast... en, en uh, ja, kast nou, toch weer een dubbele worden, stapel? Nou, ja, nou, ik hou van en ordening, maar dat, dat staat prima. Uh, ergens. Uh, ja, dat me, ik, ik ben er ook wel trots op. Ergens, ik bedoel, ja. boeken zijn. Uh, daar hoor je nooit slechter van. Ik heb ook gewoon al mijn andere prima boeken over uh, W.F. Hermans en, uh, ja. en Maat het Hart. Lees graag, dat vind ik ook prima. Ja, Rotterdam ook, hè? En ook zo'n voetbalboek, ja, hoor. Ja, okay. Daar heb ik ook een hele verzameling van. Maar daar ben ik nou een beetje van mee. Uh, dat ben ik ervan gemeen, dus Een beetje mee klaar, ja. Ja, maar kun je een schatting maken? Hoeveel boeken heb je in je huis? Och, nou ja, 200. Nou, oh, dat valt nog mee. Dat valt mee. Ja, nou ja, goed. Ja, nou misschien wel meer nog, maar het, het echt... Het, ja, nou dat, maar ja, ik ben, ik, ben, uh, ik ben 34, dus ja. Oké, okay, nou, dan, dan, dan, dan heb je nog even te gaan om uh, lekker door te sparen. <laughs> ja, daarom. Maar uh, iedereen aanraad om uh, lekker naar, uh, naar die boekhandels te blijven gaan. Die, uh, ik, ben, uh, ik ben anti... Uh, uh, technologie. Dus wat dat er gaat, ben ik er ook ja. een beetje... moet ik er wel aan, aan toegeven. Toe een boek moet gewoon naar boek ruiken. En als boek voelen. En uh, lekker bladeren. Lekker snuffelen. Ja. In de winkel ja, okay. en in het boek zelf. Goed. Henk, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Oké. Okay, fijn. Goeien uh, dag nog. Ja. En wij gaan weer even naar muziek. Baby, can I hold you? Hier is Tracy Chapman. Is all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like sorry, like sorry me It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like forgiving me Daisy Chapman was dat. Baby, can I hold you? En we hebben het vannacht in Dit is Nacht over boeken. Over boekhandels. En over uh, bibliotheken, boeken, clubpen. al Al dat soort dingen. Over boeken lezen. Over boeken kopen. Boeken verkopen misschien ook wel. Kan tegenwoordig ook allemaal heel makkelijk. Tweede Tweedehands. Over uh, je favoriete boek. Je mooiste boek. Het boek wat we allemaal uh, moeten lezen. Over al die dingen hebben we het vannacht. En uh, daar praten we samen over. Verhalen wisselen we uit bijvoorbeeld uh, Anna, die zo geniet van de, uh, het boek van Karel Abdolla momenteel. Zijn columns. Kees had zo'n mooie ontmoeting met Conny Palmen. Nou, uh, Henk uit Rotterdam, die uh, vol is van alle Tweede Wereldoorlog boeken. Dat soort verhalen zijn al langsgekomen. En zometeen uh, meer bellers. En uh, bel zelf ook vooral 0800 1121 Deel jouw verhaal en je favoriete boek in de nacht. Zometeen eerst even het nieuws en dan gaan we verder. Tot zo.